Good morning Vietnam! Hallo, wie ben jij? Ik ben Linus. En hoe oud ben jij? Ik ben 13 jaar. En waarom ben jij hier vandaag? Om te de zinner, sunlighter en mee te zingen. Ja, er was hier een sing in het vent en je hebt een kaartje mogen aansteken. Ja. Het allereerste. Ja. Samen met haar Mieke. Dat was echt heel leuk om te doen. Zeg eens, Linus, wat is jouw lievelingsliedje? K3 Airlines. Oké. Okay. Goedemorgen, morgen. Goeiedag. Alle passagiers met bestemming, plezier, worden dringend aan boord verwacht. Tot in Borneo. Ik bouw een vliegtuig dat heel de wereld rondgaat. En van India tot Eskimo. Onze vliegtuig staan dag en nacht vandaag. Heb jij niet onlangs um, een berichtje gestuurd naar de mensen van de Droomfabriek? Ja. Wat dat heb je toen bricht, gevraagd? Dat berichtje was om samen met hetzelfde cel een dakje uit zijn leven te gaan. Waarom? Waarom wil je dat? Omdat ik cel mijn grote dromen en omdat die lulijke koor de desco uit de ploeg heeft gezet. Dus je bent een voetbalfanaat? Ja, bent... natuurlijk. Jij weet alles van voetbal? Ja. Oké. Okay. En zijn er nog hobby's die je graag doet? Toneel. Aha. Wanneer ga je naar de toneelschool? Vrijdag. Nog na de school dan? Ja. Dan moet je het wel heel graag doen, hè? Dat doe ik En nog moet je graag. soms optreden dan? Ja. En dan moet je dit jaar ook nog eens optreden dan? Ja. Waar? Dat weet ik niet. Weet je nog niet? Vorig jaar was het in... Het Cultureel Centrum Hasselt, ja. dat weet ik nog. In de Academie. Ja. De mooie zalen. Ja. Good morning. I shall say this a nuance. It is a Zeg nog iets anders, Linusje. Um, wat eet je graag? Oh, frietje met frikandel, mayonaise en ketchup. Oké, okay, er zijn wel meer mensen die dat graag eten. Nog een laatste vraagje. Waar ga je graag op reis? Wij zijn toch iedere jaar op reis naar Gran Canaria, maar ik zou ook graag naar Rio de Janeiro gaan. Waarom? Omdat daar mooi uit is op het strand in de zee en ik wil daar lekker goed naar eten en zo. En trouwens, wij dan dit jaar nog naar Gran Canaria in ja. de kerkvakantie. Ja. k 3 airline kon je halen en je mag ook met een zon drie jaar lang kon je halen. Oké, okay, uh, misschien een laatste vraagje. Wat is jouw grootste nachtmerrie? Om um, neer te worden in een vlietij. Oké. Okay. <laughs> je bedoelt gegijzeld? Ja. En dan? Ja. Do doorvallen. Ja. <laughs> Het is misschien uh, een niet zo mooi onderwerp om je af te sluiten. Airport. <laughs> Airport, Airport. <laughs> dat is een liedje. Ja, dat liedje. Dat zou weer mooi op aan Dag linus, vond je het leuk? Ja. Oké. Okay. Tot nog eens. Tot nog eens. So to so the is the food is so To take my love away And I can't believe That you're really You're me. And it's getting me so It's getting me so Ant-Mart You've got a smiling face You took the world so far away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 You get me somewhere.